Bijan voor is you is met weer, ja, goede vraag trouwens. Je hoorde het net al in het deals weer bericht. Dus we zijn op de hoogte van wat er buiten plaatsvindt natuurlijk. Hè? Wat een lekker nummer, vind je ook niet? Aan het begin van de tweede uur van de show, hier bij veel de zondagmorgen van. En uh, ja, een overbekende zou je kunnen zeggen, de Turtles. Jode van den happy together. Welkom bij het tweede gedeelte van de show, gaat duren tot uh, 12 uur. Met lekker veel, iets meer tempo muziek dan het vorige uur. En straks een reportage van Jeroen van Gent. Tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. ZV. Muziek hebben we in de aanbieding van onder andere de Electric Light Orchestra. Kom je net bij de show, wees welkom. Blijf bij ons, blijf bij ZV. Hier zijn de mannen van ILO. Prachtige Shine and Little Love. Ignore you Then laugh at you And hate you Then they fight you Then you win When the truth dies Very bad things happen The being heartless It's a Een paar weken geleden een interview met Robbie Williams bij Eva Jinek. En oh, dat was best wel een beetje ontroerend, vond ik persoonlijk hoor. Robbie Williams. Natuurlijk geweldige kroner tegenwoordig. We worden van hem trippin' En er voor Yellow and Shine a Little Love. Straks over, nou zeg eens een kwartiertje: een reportage van Jeroen Vergent. Ik heb het er vaak over, want wij zijn blij met Jeroen. Want die maakt van die mooie ja, stand-ups en van die mooie uh, straatinterviews. Dus en straks gaat het over: stel je voor, je mag naar de Maan. Een leuke reis. Wie neem je mee? Hoe het zit hoor je straks? You know his name. Oh yeah, definitely. I know his name. But I just want to let you know that he's mine. <laughs> no, no. He's mine. Zit hier natuurlijk te kletsen in de studio met uh, veel koffie bij de hand. En opeens zegt een van mijn collega's... Goh, jee! dat is lang geleden dat ik deze gehoord heb van Creedence Clearwater Revival. En ja, ik moet zeggen, ik ook hoor. Doorspronkelijke uitvoering van... I heard it through the grapevine Creedence Clearwater Revival. Dus, wat een prachtstuk country rock. Verder hoorde je Brandy en Monica samen in The Boy Is Mine. Uh, trouwens, uh, ja, komende week is het natuurlijk uh, The Passion hier in uh, Terneuzen. En alles wordt in het werk gesteld om het goed te laten verlopen. Dat zie je nu eigenlijk allemaal overal gebeuren. Um, en wij zijn er natuurlijk bij hè, van Omroep ZVL. Want wij houden de boel natuurlijk voor jou in de gaten. En het beste wat jij kunt doen om samen met ons de boel in de gaten te houden... is gewoon iedere dag onze website checken. www.omroepzvl.nl www.omroepzvl.nl Daar vind je het laatste nieuws ook over de passion... die nou, de komende week gaat plaatsvinden in ons eigen tenneuzen.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 Een van de eerste grote hits van uh, Hans de Boy, Annabel. Ja, Dringt hij zich niet een beetje op aan deze jonge dame? Zou de kritische vragen kunnen zijn, natuurlijk, maar die stellen we vandaag op deze zondag maar niet. hebben Traffic, oude hippies onder elkaar. Je hoorde hole in my shoe. Die later ook nog eens een keer door anderen werd uh, gemaakt. Uh, dus heet tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Ik beloof het je al. Stel je voor een reisje naar de Maan even lekker ertussen uit. Het zal vast niet lang meer duren voordat dat gaat gebeuren, maar wie neemt u dan mee? Dat is een goede vraag. Nou ja, Jeroen van Gent, zo brutaal als hij altijd is, ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg het u. En jawel, daar zijn ze weer. Uw antwoorden. Als u naar de maan komt, wie zou u meenemen? Wie neemt u mee naar de maan? Joa. Vrouw? Vrouw. Vrouw en kinderen staan erbij. Ja. Vrouw. Ja. Ja. Toch wel, hè? Ja. ja. Wie, wat is de vraag? Wie zou u meenemen naar de maan? Naar de maan? Ja, kort bezoekje naar de maan. Kort bezoekje, ja. Ja, even kijken. Ik weet niet, als het een veilige reis is, maar ja, daar ben je nooit verzekerd van. Maar ja. <laughs> dat is ook nog ja, maar een vraag. Nou, ik Stel, heb... een hypothetische vraag. Stel, u komt ja. met de raket, 10, 9, 8. Wie zou u meenemen? Nou, ik heb geen behoefte om naar de maan te gaan, want ik vind het hier op aarde namelijk uh, veel te mooi. Ja. En ik zie geen reden om naar de maan te gaan. Ik bedoel, ik zie de maan elke dag, althans bijna elke dag, als die te zien is tenminste. Naar de maan? Wie neemt u mee? Mijn broer. Ja? Ja, mijn broer Hans neem ik mee. Ziet u die vaak? Of... <laughs> ja, daar heb ik een goede man een mee. En uh, daar zou ik als eerst aan denken om die mee te vragen. Ik weet niet of hij doet, dat is dan de tweede vraag. <laughs> maar uh, ja, wellicht uh, zou die doen. Ik, ik weet ook niet of ik het ga doen, maar uh, ja. Wie zou u meenemen naar de maan? <laughs> oh, één ja. of meerdere? Ja, één. De vraag gaat uit van één, hypothetisch. Oh, nou ja, vind ik het hele lastig om te noemen. Ja, ja nee, dan, dan, dan ga ik me niet naar de maan dan. Niet? Nee. Omdat hij waarschijnlijk meer mensen mee wil nemen? Ja, eigenlijk. ja, uh, sowieso inderdaad, mijn eigen gezin. Dus die, die bestaat oh. al uit uh, drie extra. Oh, ja En ik hoef ja. ook niet per se naar de maan. Nee. Nee, nee. Het niet staat echt. niet op mijn wensenlijst. Nee, nee. nee. nee er is niet veel te doen, het is hier veel gezegd. Ja, ja, daarom, ja. ja. Stel dat het kon naar de maan. Zou je het überhaupt doen? Voor mij hoeft het niet. 10, 9, 8 en dan. Uh... Nee, voor mij hoeft het niet. Niet echt. Nee, nee, nee. nee, nee. Het is hier, ja. Het weet... is meer een ander besteed, denk ik. Dus. Uh... Ja, wie zou er besteed zijn eigenlijk, ja? Vraag ik inderdaad ook al. Er zijn ja, veel iemand. mensen die ja, aan het eind van de vraag zeggen, hm, laat maar. maar uh... Iemand die wel heel graag wil, avontuurlijk. Ja. Iemand misschien die, die helemaal gek is van de ruimte en dat soort spul denkt. Dus, uh, ja. Dus, maar ja, het is wel bijzonder als je het kan zien een keer natuurlijk. Als je, als je het ja. Het is wel bijzonder natuurlijk, ja, dat is met een hoop dingen zo. Dus, uh... Wie zou u meenemen naar de maan? Naar de maan? <laughs> ja, ik heb het gezegd, het zijn bijzondere vragen. Wie zou, als het kon hè, hypothetische vraag, u mag naar de maan, wie neemt u mee? Ik ik denk dan maar één van mijn zoons. Dan kan jij thuis blijven bij de rest. <laughs> Eén van de, de ja, zoons? Ja, wij, een... wij hebben vier zoons. Dus, ja. uh... Waarvan twee hier? En twee grotere zijn uh, oh, twee groter. thuis nog uh, aan het spelen. En dan naar de maan. Dat is puur praktisch, maar ja. Uh, ja. <laughs> maar en dan... Ik wil helemaal niet naar de maan. Ik heb niks te zoeken, joh. Oh, nee, nee eigenlijk niet. Nee. Ik nee dus... Ja, jij wel, voor het wel. mooie, nou, mooie vertel, uitzicht. Vertel, vertel, vertel. Ja. Waar, waarom zou jij naar de maan willen? Vertel, Omdat vertel. Dat, dat leuk is. Omdat het leuk is. Maar weet je dat van tevoren al dan? Hoe weet je dat nou? Ja, weet dat um, ook. Omdat je mooie planeten ziet. Ja. Ja, het is glashel, een glasheldere blik op de maan, inderdaad, ja, naar boven toe. Nou, dat oh, is hele hele goeie. Wie zou je meenemen naar de maan? Ik denk dat ik het al weet, maar stel je kon de maanreisje maken. <laughs> met jou ja, ja. ja, naast elkaar. Hè? Ja. Zou, zou, zou het erin zitten, stel dat het kan, 10, 9, 8 en dan omhoog met z'n tweeën? Ik zou het graag willen, ja. Is dat doen, ja? Als, ja? als ik terug kan wel, als het dan dan Ja, gaan. terug. Ja. Dan, dan wel, ja. Oh. Als je er gaan, wel, ja. Niet een, een uh, eenmalige reis. Nee. Uh. nee, gewoon een soort een retourtje om even te kijken. Ja hoor. Ja. Met z'n tweeën. Zou je het doen? Ja. Ik zou het doen hoor. Uiteindelijk gaan we allemaal naar de maan, geloof ik, als ik het, zo, als ik het nieuws volg. Maar goed, heb ik het even nieuw. dat denk ik niet, maar uh, okay. als ik dan echt op deze vraag een antwoord moet geven, dan. Uh, nou, dat is een goede vraag. Eén iemand? Ja, eigenlijk wel. Een keuze. Een kort bezoekje aan de maan, wie neemt u mee? <sínting> is mezelf geen antwoord? <sínting> uh, uh, uh, uh, uh, niet echt. Er moet wel iemand anders zijn, oké. Okay. <sínting> ja, mm, yeah, ik heb een kat. Ah. Dus dan zou ik mijn kat meenemen. Ja, dat is Die laat alles. ik niet achter. Dat is leuk. Ja. Ja. Het hoeft geen mens te zijn, toch? Een heel klein ruimtepakje voor de kat dan. Ja. wordt ja. heel bijzonder. waarom niet? <laughs> ja. ja, dieren zijn toch, vind ik, soms wat leuker dan de mens. Poei. Ik, in eerste instantie zou ik denken aan mijn, uh, mijn beste maatje, Denny Danny. Uh, maar hij zal er niet gelukkig van worden, maar ik denk dat ik dan zijn dochtertje meeneem, Sydney. Wij zijn helemaal dol op elkaar. Maar uh, ja. Sydney is nu zes. En ja, dat lijkt bijvoorbeeld voor zo'n meisje helemaal geweldig. Dus ja. uh, Sydney, mag, Sydney mag dan met me mee. Bezoek je aan de maan? Juist, ja, we komen nog wel terug. Hè? Ja, gewoon ook terug. Hè? Ja, check. check. Ja, nou, dan, uh, en u zelf, zou u dat, zou dat interessant vinden, de maan? Nee, niet, niet, niet per direct, maar ja, het begin van de vraag was wie zou u meenemen, ja. nou ja, dan, dan wordt het Sydney. Oh dus ja, het, maar dan bent u er in ieder geval. Ja, Even om ja, te kijken. Ja, ja juist, juist. Wat verwacht u ervan nog iets? Ja. Nou ja, ik heb laatst een stukje op uh, Instagram gezien over de, de maanlanding. Was dat nou wel helemaal echt? Oh, dat. Dus, uh, maar goed, dan kom je snel in de complottheorieën. Uh, ja. Dus ik ben wel eigenlijk heel erg nieuwsgierig hoe het dan op de maan zou zijn. Ja. Dat, dat dan wel. Dus het dat wel mijn... Het het uh, een beetje klopt wat we ons voorgesteld. Juist, juist, juist. Want ja, dat, uh, nou ja het, het, wordt steeds, uh, het wordt steeds gekker wat ik hoor. Dus uh, dat zou ik dan wel willen checken. Tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Set free!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 Lente in de ogen van de tandartsassistenten Op de patiënten van de assistenten is het altijd lente. Het is altijd lente. En het is natuurlijk feitelijk waar. Het is lente en dat merken we aan de temperatuur en aan het zonnetje. Maar april doet wat het wil ook vandaag. Dus uh, ja. En als je dan een tandartsassistent hebt waar je in kunt verdwalen, althans in haar ogen. Hmm, dan is dat natuurlijk wel goed nieuws. Um, hoe heet die jongen ook weer? Oh ja, Peter de Koning. Zijn enige hit. Het is dus altijd lent in de ogen van de tandartsassistenten. En de police hoorde je ervoor met Walking on the Moon. En dat had natuurlijk alles te maken met uh, ja, de reportage van Jeroen van Gent. Dus, fijn dat je erbij bent trouwens bij ZVL. Buh verwennen in je oren vandaag weer met lekkere muziek. En met nou, leuke en interessante informatie. Dus blijf bij ons. Blijf bij Paul McCartney. Samen met The Wings. Een band on the run. Z-V-L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 ja er wordt hier hard gelachen in de studio van wat draai je nu weer blokhuizen nou Freddie Quinn natuurlijk maar eerlijk is eerlijk ze zingen het allemaal mee hier hè dus bij ZVL dus het is maar dat je het weet jongen combo Dita. <lacht> Freddy Quinn wat een Klassieker. En Paul McCartney in de Wings ervoor met de band On The Run. De tijd schiet op. Och, het is alweer bijna 12 uur. En na 12 uur kun je weer meedoen aan ons verzoeknummerprogramma. Wil je iets horen waarvan je denkt... dat hoor ik nooit hier op veel. Of gewoon wat wel vaak hier te horen is. Maar dat je het nog een keertje wil horen. Ga dan naar onze website. Uh, daar heb je een formuliertje voor een verzoekje. Vul dat in en dan gaan wij er straks na 12 uur... Mee aan de slag, zodat jouw muziekkeuze ook gewoon hier te horen is bij ZV. But no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 Dat was hem weer voor vandaag deze aflevering van De Zondagmorgen van ZVL. Straks het verzoeknummerprogramma. Uh, dat wordt een uurtje extra vandaag trouwens, omdat er uh, verslag wordt gedaan van de marathon van Zeels-Vlaanderen. Nou, ze gaan lekker hard hollen. een paar uur lang, en wij zijn erbij, zoals het hoort, hè, als trekomroep. Dus. Het verslag gooien tussen alle verzoeknummers door. Dus blijf lekker luisteren als je wil weten wat er allemaal gebeurt hier in zuid Ik wens je nog een hele mooie dag voor vandaag. Um, nou, blijf bij ons of ga kijken naar de marathon, dat mag ook. En uh, ja, ik ga ervoor tussen. Nog een mooi nummer voor je. We gaan te boot. We gaan met de nightboot naar Cairo. Samen met de mannen van Madness. Wat mij betreft tot volgende week zondag. Ik ben hier weer om tien uur en ik hoop jij ook.